Een meerderheid van de EU-landen ziet niets in strengere regels voor gezinshereniging, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Minister Leers heeft de afgelopen maanden veel gelobbyd om gezinsmigratie moeilijker te maken, een wens van de PVV. Zelf geeft hij de moed niet op, volgens hem erkennen veel lidstaten het probleem van gezinsmigratie.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 Het weer, vannacht is het helder, minimaal rond 5 graden, tegen de ochtend kans op mist. Morgen wolkenvelden en zon, het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het en ook. Ritmel, Ritmel, Ritmel. van ZFM.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 Something I'm yes. I found myself in pieces on the hotel floor Mean, I didn't make it hard to carry on